Dat is zo algemeen En blijf voor altijd bij me Misschien zeg jij me dan Of er zin Er zijn geen woorden meer Geen woorden meer Voor jou Er is maar één